Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Europese banken moeten hun kapitaalpositie versterken met 106 miljard euro. Dat is het gevolg van de nieuwe eisen die de Europese regeringsleiders aan de banken stellen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% in kas hebben van wat ze uitlenen. Nu is dat 4%. De nieuwe eis heeft voor Nederlandse banken nauwelijks gevolgen, want ze voldoen al aan die eis. De Griekse banken komen 30 miljard tekort, gevolgd door de Spaanse banken met 26 miljard...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 Them. See ya! Ma come sono un attore. per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il Scommetto dietro a questa manier. tot quanto la ragione il tuo... Ik kom eens.